8 uur, Dikter Hark met het NOS Journaal. Nederland beleeft voor het eerst sinds 1997 een officieel koude golf. Het heeft de afgelopen nacht in de beeld voor de derde achterinvolgende nacht... meer dan 10 graden gevroren. Dat heeft Weer Online bekendgemaakt. Voordat er van een koude golf kan worden gesproken... moet het kwik minstens vijf dagen niet boven nul komen... en bovendien drie nachten onder de min 10. Vorige week zondag, 29 januari, was het voor het laatst boven het vriespunt. Sinds 1901 is er 32 keer eerder een koude golf voorgekomen in Nederland. De NS vindt het niet nodig sorry te zeggen voor de problemen op het spoor van de afgelopen dagen. We hadden genoeg treinen en genoeg personeel, alleen het spoor waarover we moesten rijden werkte niet, zei directeur Ingrid Thijssen van NS Reizigers op Radio 1 in de overnachting. Ze wilde niet zeggen of ProRail wel zijn excuses zou moeten aanbieden. Dat het treinverkeer gisteren opnieuw ontregeld zou zijn... had de NS volgens Thijssen niet voorzien. Ondanks de extreme vrieskou gisternacht waren er geen aanwijzingen dat er opnieuw problemen zouden ontstaan. Ze benadrukten dat ze de overlast voor de reizigers heel vervelend vindt. Vandaag en morgen rijdt de NS met een uitgedunde dienstregeling... die ervoor moet zorgen dat reizigers weten waaraan ze toe zijn. In een groot deel van het land wordt de helft van het aantal intercities geschrapt. Morgen in de spits zullen veel treinen wel langer zijn. De Franse president Sarkozy wil een contactgroep vormen over Syrië. Hij overlegt erover met Arabische en Europese landen. Sarkozy wil een oplossing zoeken voor het land nadat Rusland en China hun veto uitspraken tegen een VN-resolutie over Syrië. In die resolutie werd president Assad opgedragen af te treden. Sarkozy had zware kritiek op Rusland en China vanwege hun veto. Volgens hem moedigen ze Assad aan om door te gaan met zijn gewelddadige beleid. De Franse president wil dat de contactgroep het vredesplan van de Arabische Liga helpt uitvoeren. De tragedie in Syrië moet ophouden, zei Sarkozy. De Luxemburgse premier en minister van Financiën, Jonker waarschuwt dat Griekenland binnen twee maanden failliet kan gaan... als het land niet snel de beloofde hervormingen doorvoert. Jonker is voorzitter van de Europese ministers van Financiën. Hij zegt in het Duitse blad Der Spiegel dat Griekenland weinig vaart maakt met bijvoorbeeld de privatisering van overheidsbedrijven... Ook zegt hij dat in alle lagen van de Griekse overheid corruptie voorkomt. Als de Grieken niet snel gaan hervormen, zegt Juncker... dan kunnen ze niet van de andere landen verwachten... dat ze met een nieuw hulpprogramma komen. In dat geval kan Griekenland volgens de Luxemburger al in maart failliet gaan. Mitt Romney heeft, zoals verwacht... de republikeinse voorverkiezingen in de staat Nevada gewonnen... Nog niet alle stemmen zijn geteld, maar hij heeft een zeer ruime voorsprong op de andere kandidaten. Newt Gingrich, Rick Santorum en Ron Paul. Het is de tweede staat op rij die Romney wint. Vorige week won hij in Florida. Romneys rivalen hebben nauwelijks campagne gevoerd in Nevada. Ze leken zich op voorhand neer te leggen bij een nederlaag. Aanstaande dinsdag zijn er voorverkiezingen in Minnesota, Colorado en Missouri. Bij de screening van aankomende politieagenten moet meer aandacht komen voor hun mentale conditie. Dat zegt minister opstelte. Aanleiding zijn drie dodelijke schietincidenten... waarbij agenten in opleiding hun dienstwapen gebruikten. Gisteren nog werd een agent doodgevonden die vier dagen vermist was. Waarschijnlijk heeft hij zelfmoord gepleegd. Minister Opstelten roept de korpsen op... om alerter te zijn op het welzijn van agenten in opleiding. Hij wil meer trainingen en professionele opvang... voor politiemensen in psychosociale nood. Ook familieleden en collega's zouden daar terecht moeten kunnen... Moeten kunnen als ze zich zorgen maken over een agent.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 De afgelopen vier dagen zijn er meer dan vijftig mensen vermoord, ruim twee keer zoveel als normaal. De stakende agenten eisen meer loon. De Braziliaanse regering heeft 2000 militairen naar Bahia gestuurd om de orde daar te herstellen. En de Nederlandse hockeyvrouwen hebben zich niet geplaatst voor de finale van de Champions Trophy. In Rosario verloren ze de halve finale op shootouts van gastland Argentinië. Na de reguliere speeltijd stond het 2-2. De finale van de Champions Trophy gaat nu tussen Argentinië en Groot-Brittannië. Nederland speelt om de derde plaats tegen Duitsland. Het weer bewolkt. In het westen kan nog wat lichte sneeuw vallen. Temperatuur vanmiddag tussen min 2 en min 4 graden. Morgen in het westen en noorden bewolkt een kans op sneeuw. maximumtemperatuur blijft de komende dagen onder nul. Dit was het NOS Journaal. AWD Verkeersinformatie. In het hele land is het glad door sneeuwresten of door bevriezing. De Betere Badkamer vindt u alleen bij Sanidroom. Een inspirerend aanbod, desgewenst vakkundig door ons geïnstalleerd. Kom langs en ontdek het verschil. Sanidroom, de Betere Badkamer. Mozes Kribolay, Kees van Kooten en Wim de Bie in Kunst TV. Ze praten over hun lange televisiecarrière en de nieuwe documentaire serie van Koen Verbraak. Koten Bie in Kunst of TV straks, iets na 6 uur, op Nederland 2.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 Ga naar hersenstichting.nl en geef op Giro 860. Een geluid waar sommige mensen niet, maar ook heel veel mensen wel blij van worden. Geknerp onder je schoenen. Knerpende sneeuw. Ja, ook in Schravenland, hier bij het kapitaal, is het uh, wit en koud... zoals uh, overal in Nederland. En ik ben even naar buiten gelopen, want hier in het kapitaal... presenteren wij zo direct de natuurgeluiden top 40. Um, maar waar wij de hele lijst pas om 9 uur bekendmaken... mag ik dit geluid alvast verklappen. Stappen in de sneeuw, knerpende sneeuw, is geëindigd op nummer 28. En veel geleerden uh, breken zich het hoofd over die eigenschappen van sneeuw. Hoe zit dat nou precies? Uh, nou ja, bij flinke kou ontstaan ijskristallen en die klonteren samen tot sneeuw en die vlokken dalen neer. En als je nou op sneeuw loopt, dan wordt de massa samengedrukt onder je schoen. En bij matige kou zorgt die druk voor het smelten van de sneeuw en hoor je weinig. Maar als het nou harder vriest dan 5 graden, dan worden de ijskristallen krakend samengedrukt. En dan hoor je dat prachtige geknerp. En hoe kouder, hoe hoger de toonhoogte. En ja, terwijl ik nu maar terugloop naar het kapitool, kan ik u nog wel vertellen... het was de Poolse sneeuwonderzoeker Drubro, Dubrowolski... die zelfs aan de hoogte van de toon kon bepalen hoe koud het moest zijn. Met een nauwkeurigheid van 2 graden. Nou, dat gaat mij niet lukken. Maar wat ik wel kan doen, is nog één keer dat heerlijke geluid laten horen. En dan ga ik naar binnen. Goedemorgen. Ja, volgens mij is het geluid dat sneeuw maakt ook heel geplaatst bepaald. Als een Leidenaar door de sneeuw loopt, dan zegt het knerp. Maar als een Groninger door de sneeuw loopt, dan zegt het gewoon knerp. Ja. Wij geven u deze ochtend, behalve een overzicht van de natuurgeleide top 40... ook antwoord op prangende, vrieskoude vragen. Zoals bijvoorbeeld... Wat is ijshaar? Nou, het zijn niet van die uh, vastgevoren slierten op je voorhoofd naar een lange schaatstocht. Maar het is een bijzonder fenomeen dat op dit moment is waar te nemen in het bos. Zometeen hoort u er meer over. Hoe houd ik mijn vijver in de tuin tijdens vorst leefbaar voor kikkers en salamanders? Kan ik gewoon lukraak een hakje wakken? Ik bedoel, een wakje hakken. <laughs> en hoe tel je eigenlijk eitjes? Een tipje van de sluier. U heeft er schaatsen bij nodig. Wij zijn Menno Bentveld en Janine Albrink. En tot 10 uur zijn wij Vroege Vogels. Wij begonnen onze uitzending met het Allegro uit het cello concert in G-Klein, van Vivaldi. In een uitvoering door de Academie voor Alte Muziek Berlin. Je zou het misschien niet verwachten, maar strenge vorst is de tijd om eitjes van de Houtpanserjuffer op te sporen. Deze libel legt haar eitjes in takken, van Wilgen en Elzen, en die groeien vooral. Langs de waterkant. De houtpanserjuffer is geen bedreigde soort. Er komt veel voor in ons land. Maar we weten niet precies waar wel en waar niet. En daar kunt u veranderingen brengen. Als je dan nou toch van plan bent om vandaag te gaan schaatsen... stop dan af en toe bij een boom of struik en kijk of ze er zitten, die eitjes. Jeanette Paramoor neemt alvast een voorproefje met Kars Veling... van de Vlinderstichting bij een vaart bij, op een vaart bij Nieuwkoop. Dat is wel een vraagstukje, want het ijs is nog niet dik. Het wordt dan ook een wat onrustige reportage. Goed, Karsveling die uh, ligt na een paar meter al op de grond. Ja, het zou eigenlijk tv moeten zijn. Niet alleen is het ontzettend komen om jou te zien schaatsen, dat om Dankjewel. te beginnen. Maar het is hier ja. ook prachtig, hè? Het is schitterend. Het is echt uh, blauwe lucht. Echt spiegelglad ijs. Een paar schapen nog in de wei. Moletje in de verte. Nee, het is uh, prachtig mooi dat riet zo uh, geel. Uh... Echte Hollandse polder. Ja. Wij zijn Hollandse ongeveer polder. de eerste schaatsers volgens mij. Ik heb het twee uur echt weg zien gaan net en nog niet terug zien komen. Oh. Dat klinkt uh, enger dan het... Nee, het is ook eng. Het <laughs> is dus eng. We gaan even door. Heb je een plan? Nou, we moeten eigenlijk op zoek naar houtpanzerjuffers... En dat zijn beestjes die zitten in takken boven het water. Dus we moeten struiken opzoeken langs het water. Ja, maar de juffers zelf, die leven toch niet meer? Nee, die zullen we ook niet zien. Maar hun eitjes kunnen we wel vinden. Dat kun je ideaal doen vanaf de schaats. Want dan ben je op het water. En die eitjes hangen altijd in takken boven het water. Ja. Dus van het land af kun je er vaak heel moeilijk maar bijkomen. komen. En er staan hier wat berkjes langs de kant, wat elzen. Ga je maar voor. Jij weet uh, beter waar je op moet letten dan ik, denk ik. Een elzen tak heb Een hier elzetak. je. Ja. Okay. Maar hier zie je precies allemaal van die... Witte stipjes? Witte streepjes. Aha. Het is een dat vrouwtje in augustus, die boort een gaatje hier midden in het takje. En aan beide kanten stuurt ze daar een eitje in, waardoor er van die streepjes ontstaan in een hele rij langs de tak. Ik moet even een beetje dichterbij, Kars. Uh, oh. Durf het aan? Ik durf het aan, ja. Het wordt niet echt een ontspannen reportage zo, hè, volgens mij. Nee, nee. Even kijken, Ik hoor. heb droge kleren bij me. <laughs> Oh ja, het zijn, ja, het zijn eigenlijk soort bobbeltjes. Hè? Ja, bobbeltjes, omdat er gewoon die eitjes zitten er onder, de, onder de bast. Aha. Hij boort ze niet diep in de boom, maar echt net onder de bast. Maar dan moet ze toch een flinke boor? Wat, hoe noem je ja, ze heeft een soort van legboortje. Ja. Ze gaat ook helemaal in een U-vorm staan. Dat is heel makkelijk om te zien. Die hele lijf wordt gekond om maar echt kracht te hebben... om die, die eitjes in dat boor, bast te, te drukken. De mannetjes zitten er vaak aan vast... Die, die hangen er gewoon zo boven, die hebben dat vrouwtje vast in de nek. Ja, er wordt altijd gedacht van, nou die helpen mooi met het ei afzetten... maar dat is puur een kwestie van jaloezie. Huh? Ja, want die eitjes die worden pas bevrucht op het moment dat ze ze in die bast afzetten. Dus als zo'n mannetje haar laat afzetten en uh, zelf de hort opgaat... komt er een ander mannetje die denkt van... Het sperma van het vorige mannetje lekker op het ijs, en, uh, of in dat geval in het water... en daar uh, zijn eigen sperma bij doen. Dus uh, die mannetjes houden dat vrouwtje vast... zodat ze zeker weten dat hun nageslacht de bomen ingaat. Maar waarom in het hout? Waarom zo moeilijk? Ja, het is een strategie. Hout blijft natuurlijk goed staan de hele winter. Mm -hmm. He, want ze leggen die eitjes in augustus en pas in april komen die larven eruit. Ja. Kijk, je kunt het in allerlei kruiden doen, maar ja, die kruiden die, die vergaan in de winter of die worden opgevreten. was een mm -hmm. tak, ja, die hangt nu boven het water. Die hang, hing in augustus boven het water. En als ze niet gaan kappen, dan hangt die er over twee jaar nog. Ja. He, dus het is gewoon een hele veilige plek om te overwinteren als eitje. Aha. Ze zitten ook wel die takken daar, die net op de rand van zeg maar, water en land zijn. En dan komen ze wel eens als ze zich laten vallen op die oevertrecht. Maar dan kunnen ze door alle springende bewegingen te maken nog toch wel een stukje... Kijk, Kijk. Die kan Kijk zo moet het uh, kaart zien. Ja, ja. Oh. Hand op de rug. Ja. Maar die heeft nee, geen eitje nee. gezien, hè? <laughs> nee, dat is waar. Ja. <laughs> nou zitten ze dus hier, hè, in deze takken, maar bijvoorbeeld ook in dat riet daar? Nee, wel nee. in allerlei bomen en struiken ja. Eigenlijk... Uh, we hebben wel van zo'n 40 verschillende bomen en struiken hebben we eitjes in gevonden. Uh -huh. Meestal in Els en Willig, maar dat komt gewoon omdat die meestal langs het water staan. Ja, hè? Ja. En dat is echt een essentiële voorwaarde. Ja. Ook wel in bijvoorbeeld kattenstaart en brandnetel. Hmm. Dat zijn wel kruiden, maar als, die in de winter, als je die in de winter bekijkt, zijn die helemaal een beetje verhoud. En die staan dus ook in principe nog overeind in de winter. Uh -huh. Dus daar zetten ze ook wel eens eitjes in af. Zullen we nog even verder gaan? Ja, laat maar doen. Er begint nu flink wat water ja, op hey, te komen. We maken water, ja. Ga je helemaal weer voor, uh, Karst? <laughs> Zijn ze gemeen. Ja, ze is hier. Kijk, hier, hele rijen. Oh ja. En dit echt bobbeltjes, heel anders dan die, die witte lenticelletjes. Ja. Hele rijen met bobbeltjes. Hier zijn zo 2, 4, 6. 16, Nou, zeker zo'n 30 van die plekjes. Ja. Nou, elk uh, plekje zit er wel drie, vier eitjes in, dus dit zijn zo 120 eitjes uh, per plekje. Ja, en dat is allemaal oh, van één vrouwtje. Dat is allemaal van één vrouwtje. Ja, hoor. En die legt er uh, misschien wel duizend. Als ze er nou zoveel legt. Oh, ik vind het enkars. kars. Ik... Ja, je ziet die speurt. Ik ga even door. Ja. Al schaatsend misschien dan. Dan gaat het goed volgens mij. Ja, van duizend eitjes komen er misschien maar twee of drie libelletjes groot. Oh? En de rest wordt allemaal opgegeten door de, de kikkervissen, door de, de, de gewone vissen. De larfjes vooral, ja. Er blijven maar weinig van in zo'n vrouwtje over. Maar het is wel een hele algemene, algemene libel. Komt ook overal in Nederland voor? Eigenlijk wel, ja. ja. Maar het grappige van nu is, als het echt gaat vriezen, als je hier de andere kant op kijkt hele uitgestrekte polder. En overal in die polder zie je van die plukjes met willig. Ja. En daar zo'n klein geriefhoutbosje. Uh -huh. Daar kom je normaal nooit vanaf de weg. Het ligt het berg en sloot ertussen. Nu kun je er gewoon langs schaatsen. Kun je overal op die plekken houtplanceur voorzien. En dat is het mooie van zo'n forsperiode. Ja. Want nu kun je dus eigenlijk pas echt een goed beeld krijgen... van hoeveel er zijn ook in Nederland. Ja, hoeveel er zijn. En eigenlijk wat ik denk, dat ze overal zitten. Maar dat kunnen we nu gewoon uh, ja, als schaatsend... of af en toe even uitrustend kunnen we dat uh, vaststellen. Ja vandaag jouw oproep? Ja, alle mensen die op de schaats gaan vandaag. Euh, het is prachtig. Euh, ja. hè, de hele week blijft het misschien nog wel schaatsen weer. Nou, euh, je hoeft niet altijd bij elke struik te staan. Hè, dat mogen de mensen doen die net zoals ik niet kunnen schaatsen. De echte schaatsers mogen best wel een stukje doorgaan. Maar gewoon af en toe die plekken waar je dan stilstaat, kijken of je eitjes vindt. En dat dan natuurlijk doorgeven dat we een mooi beeld krijgen van waar dat beest zit. We gaan het ons niet zozeer om de aantallen, maar vooral om de plekken waar ze voorkomen. Okay. Zullen we even verder gaan? We doen, ik, ik ga nog even proberen. Ja. <laughs> Ah, gaat wel beter, Gars. Gemeen hè. Dat lach je ook aan het ja. begin. <laughs> nou, hebt u nou minstens zoveel schaatstalent als Cars Veling? En gaat u vandaag het ijs op? Neem dan GPS mee, stop af en toe en noteer de plekken waar u die eitjes ziet. En dan thuis kunt u uw waarneming kwijt op telmee.nl of waarneming.nl. Was dit om precies te zijn de contredans in Gess Groots, In een uitvoering door pianist Idil Berit. De natuurkalender. De eerstelingen van deze week. Zagen we vorige week nog grutto's. Met de eerste vorst hebben de vogels het hazenpad gekozen. Ijs, sneeuw en de bevroren bodem maken het zoeken van wormen met zo'n lange snavel onmogelijk. Ook futen, kijf en tafel eenden zoeken met de kou een ander heen komen. Zo trekken de futen vooral naar open zee. Voor stadse tuinbezitters breken mooie tijden aan. Met alle typische tuinvogels die nu naar de stad trekken. Op zoek naar voedsel. Het is weer tijd voor onze Venolijn. U weet het, u kunt altijd bellen op 035 6711 338. Luister naar een samenvatting van de meldingen van deze week. Vandaag was het een drukte van belang op onze vogelvoederplaats. Midden in de sneeuw. Plots kwam daar een grotere vogel. Het leek wel net een vink, maar duidelijk groter. Met een dikkere snavel, een stierennek, een korte staart. Heel duidelijk een appelvink. Van Joostrik van de Wageningsberg. Dit is Katie Hilleres Lambers uit Wageningen. Toen ik vanochtend de Voedersilo weer bijvulde, want dat mag je zo'n beetje iedere dag doen met deze kou, toen kon ik ook weer eens even in de tuin lezen wie er allemaal op het grasveld waren geweest. Ik zag veel pootjes van de merels, van de houtduiven, van de vinken. Maar ik zag ook pootjes van de eekhoorn. En tot mijn verbazing was er ook een konijn langs geweest. En de allerleukste was er, waren eigenlijk de mini-mini-mini-pootjes van de bosmuis... die ik ook langs zag komen. Met Paul van Lid. Uh, vandaag uh, zag ik uh, bij uh, molende korenaren in Kraaienstein... Een nijlgans echtpaar met vijf of zes pulletjes. Die waren net uit het ei. Hallo, Maarten Borger, Amsterdam. Ik was in het wandelen in de duinen en toen zag ik al de eerste daslook uit de grond komen. Lekkere groene blaadjes. Ik heb ben gaan knielen en heb die blaadjes toen lekker in mijn mond gepropt en lekker zitten eten. Een heerlijke knoflookgeur vulde mijn mond. Hallo, moet je drinken. In de buurt van Nijkerk zagen we tijdens een wandeling van ongeveer anderhalf uur... ...vijf zilverregers, waarvan vermoedelijk één een grote en de andere kleine. Met Annemarie van Teel in Veendam. Ondanks de kou heb ik vanochtend hier in Borgeswold... ...een paar keer de groene specht horen lachen. Toch wel weer een heerlijk gevoel. Goedemorgen, dit is het Duindam, Museumkwartier Utrecht... Kwart voor negen morgens, een witte maandag, zit daar heel stoer in zijn eentje in een tuin. Binnenstad staan bij Karel de Vijfde een hegemus luidkeels te zingen. Welkom in tuinreservaten.nl. Nou, het is een speciale aflevering van onze dichtbij huis, planten en dierenrubriek. Een van de aanbevelingen om je tuin te verrijken is graaf een vijver. Nou is de winter niet het beste moment om een vijvertje te graven. Maar voor wie al een vijver heeft, komt amfibieman Gertjan Martens van Ravon met een aantal tips. Want je vijver maar gewoon dik bevroren laten liggen, dat is niet de bedoeling. Martens heeft in een van zijn twee vijvers een pomp en die houdt het water ook bij min 10 nog een beetje stromend. Ik heb een pompje op de bodem staan en via een, ja, via een lange slang gaat het water dan naar dat watervalletje wat je daar ziet, die moswand. En dan loopt het zo naar beneden, helemaal slingerend door de tuin, als een soort van uh, Limburgs beekje. Wat ja. Ik, want ja, dat, dat wou ik graag natuurlijk. En dan loopt het dan hier naar beneden zo uh, door in de vijver. Nu ligt geen behoorlijke ijslaag, maar er is nog wel beweging in door die pomp. Maar begin van de week maandag zaten er nog watersalamanders in. Ongelooflijk. Ja, ja vond ik ook. Ik, ik keek s'avonds even in de tuin met zijn hoofdlampje in de vijver. En ik zag een paar kleine watersalamanders zwemmen, tot mijn verbazing. Dus ik dacht nog van nou, die zijn vroeg. En op het verkeerde moment, want het ja. was net aangekondigd dat het zou gaan vriezen. <laughs> maar nu ligt er ijs. Hoe erg is dat voor ze? Nou, ik denk dat het helemaal niet uitmaakt. Er is voldoende waterbeweging en er is voldoende... Ja, ja, zolang er in ja. de vijver beweging is. Maar ja. in de meeste vijvers is de pomp nu uit en dan ligt er een laag ijs en dan? Dan kan het fout gaan. Want op het moment dat er geen waterbeweging meer is en het oppervlak is afgesloten... dan krijg je problemen met de gaswisseling van de vijver. Want allerlei rottingsprocessen op de bodem gaan er gewoon door... En dat gas kan niet weg? Ja, ja, de bodem is natuurlijk bedekt, zeker in de winter... met uh, doodorganisch materiaal, bladen en zo. En bacteriën die gaan uh, rustig verder met het afbreken daarvan. Die eten dat op. En die produceren ook zwavelwaterstof. Ja, ja. En dat is heel giftig. Dus eigenlijk moet je ervoor zorgen dat het, zoals hier... Niet bevriest of je moet er een gat in maken. En niet bevriezen, dat kan dan met zo'n lelijk piepschuim ding wat erin is. Ja, met zo'n piepschuimring bijvoorbeeld. Nou, ik las ook nog laatst een leuke tip: je kunt ook gewoon een rubberbal, een voetbal of iets dergelijks in het water laten drijven. Wanneer het dan bevroren is, haal je die eruit en dan heb je een mooi gaatje. Je kan ook een gat maken met bijvoorbeeld een pan met heet water, kokend water. Die zet je op het ijs. Dat heb je nu in de andere vijver gedaan. Zullen we daar even kijken of wat. Dat net in de voortuin gedaan. Start met een pannetje ja, op het ijs. Ja, dat, dat was op het was heet ijs. water. Ik heb daar kokend water in gedaan. We kijken? Ja, als ik nou het pannetje optil. Dan... Kijk, het oh. is al aardig gelukt. Ik heb hier een, een gat in het ijs gesmolten van ongeveer 2 centimeter diep. Maar er zit nog ijs onder, dus ik moet nog een keer een pannetje heet water halen. Ja. Maar zometeen heb ik een mooi gat in mijn ijs. Maar je had net zo goed kunnen hakken. Nee, dat kan eigenlijk niet. Want als je hakt, die klappen, dat geeft enorme geluidstrillingen onder water... en dat wordt onder water veel sneller geleid dan in de lucht. En die klappen zijn zo hard... dat vissen en amfibieën daar fysieke schade van oplopen. Omdat die trillingen onder water versterkt hard. worden eigenlijk. Ja, inderdaad. Dus je moet daarmee uitkijken. Heel voorzichtig een gaatje maken of zagen of wat, dat kan natuurlijk. Het hangt natuurlijk ook een beetje af van de grootte van je vijver. Maar Zo'n tuinvijvertje als dit, dat is maar vier vierkante meter... Ja, dan moet je echt een beetje voorzichtig zijn. Maar als zometeen dat gat er echt is... dat is, dat is in een nacht weer dichtgevoren. Als je daar niks aan doet, wel. Maar wat ik zo meteen doe, als het gat er is... dan haal ik wat water uit die vijver... zodat er eigenlijk een luchtbel onder het ijs ontstaat. En het idee is dat, en, en zo werkt het ook... dat die luchtbel zorgt voor een isolatielaagje. En dan bevies het niet meer. Dat is een gouden tip, want... Ik ken wel ook van Ravon de tip dat je er een stelletje uh, rietstengels of bamboe in moet doen. Maar dan moet je ze iedere dag of een paar keer per dag weer, weer gaan bewegen. En dit, dit is het ei van Columbus. Ja, ik denk het wel. Je, hè? Zodra je zorgt dat er een flinke luchtbel onder het ijs is, groeit het ijs niet door. Ja. En heeft het ook heel veel moeite om verder dicht te vriezen. Dus heb je wat minder werk aan het openhouden van je wak. Prachtige tip voor luie mensen. Doe er nog eens wat heet water bij. Ja, zou ik dat eens doen. Nou, er gaat nog pannetje. Het tweede pannetje? Het tweede pannetje op het ijs. Je, je hoort ziet, het niet zissen. Je hoort het niet zissen, maar je ziet wel dat het... Kijk eens even. Heel snel nu aan het weg Grappig, goed. Moet je kijken. je ziet het plaswater zich gewoon uh, uitspreiden over het ijs nu. Het pannetje zak naar beneden. Nou, terwijl pannetjes zijn werk doet. Even, uh, die, die sneeuw, kan dat kwaad? Nee, dun laagje niet eigenlijk, want daar kan het licht wel doorheen. Maar een dikke laag sneeuw op het ijs kan je beter een beetje wegschuiven... want onder het ijs heb je waterplanten... Ja. en die hebben licht nodig om zuurstof te produceren voor je kikkers die daar zitten. De beroemde fotosynthese? Fotosynthese, ja. Er zitten natuurlijk in het water allerlei kleine microalgen die je niet ziet. Hè. Die blijven de hele winter zuurstof produceren als er licht bij komt. En als de laag sneeuwpakweg een paar centimeter is, komt er geen zon meer in? Nou, dan minder, dan ja, minder. Ja. Ja. En ja, hoe meer zon, hoe beter natuurlijk voor jouw dieren onder het ijs... En dan gaat het ons in dit geval nu vooral om de kikkers en de kleine watersalamander. Ja, nou ja, hier in Amsterdam wel. Ja. Uh, je hebt hier een uh, gewone pad, die zit natuurlijk nu, niet in het water. Maar je hebt de bruine kikker, groene kikker en de kleine watersalamander. En die zitten wel in het water. Even kijken naar het pannetje. Hij zou echt hè. Ja. Je hoort, dit zijn de kanten van het ijs waar die ja. tussen klem zit. Ik denk dat we het nu niet gaan redden. Nee, hè? En dit was het laatste pannetje wat we hadden. Nee, ik moet nog even aan het werk. Dat is duidelijk. Jij gaat door. En wij gaan ook door. Gert-Jan, bedankt. Ja, graag gedaan. Op de website van tuinreservaten... vindt u meer tips over kikkers en padden in de wintervijver. En u kunt zich opgeven om mee te doen met tuinreservaten. Deze maand hopen we de vijfduizendste tuin te verwelkomen. Dat zal niet ongemerkt voorbij gaan. Tuinreservaten. Wij zijn zo bij u terug. Nu eerst de ster en nieuws, gelezen door Dick Terhark. Radio 1, het NOS-journaal. Nederland bleef voor het eerst sinds 1997 weer een officiële koude golf. Het heeft de afgelopen nacht in het beeld voor de derde, achtereenvolgende nacht meer dan 10 graden gevroren. Voordat er van een koude golf kan worden gesproken, moet het kwik minstens 5 dagen niet boven nul komen, en bovendien drie nachten onder de min 10.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 De Luxemburgse premier en minister van Financiën, Jonker, waarschuwt dat Griekenland binnen twee maanden failliet kan gaan... als het land niet snel de beloofde hervormingen doorvoert. Jonker zegt in het Duitse blad Der Spiegel dat Griekenland weinig vaart maakt met bijvoorbeeld de privatisering van overheidsbedrijven. Dat waren de hoofdpunten. Het weerbericht van Weeronline. Het is bewolkt en vanochtend kan in het westen lokaal wat motsneeuw vallen. In de rest van het land is het meest droog. Ook vanmiddag is er veel bewolking en slechts sporadisch breekt de zon door. De maxima komen uit tussen de min 1 graad in het zuidwesten en min 5 graden in het noordoosten van het land. Maar door de stevige zuidenwind voelt het nog een stuk kouder aan. Vanavond en vannacht blijft bewolking het weerbeeld bepalen. Aan zee vriest het dan licht en landinwaarts daalt de temperatuur naar gemiddeld 8 graden onder nul. Morgen klaart het geleidelijk aan op en breekt in de loop van de dag de zon steeds vaker door. In het westen kan opnieuw wat lichte sneeuw vallen, bij maximaal rond de min 2 graden. En in het oosten blijft de temperatuur steken rond de 4 of 5 graden onder nul. Dinsdag en de dagen daarna blijft het aanhoudend koud winterweer. En pas tegen het weekend neemt de kans op een dooiaanval toe. Scapino Ballet Rotterdam danst Pearl, de baroksensatie.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 Dat en meer in Caro Brandpunt vanavond om kwart over tien op Nederland 2. Nou, inmiddels is het hier al helemaal licht geworden. Net was het echt knalblauw als de licht dan zo opkomt en er ligt heel veel sneeuw. Dan is het licht echt heel blauw buiten. Maar nu begint het echt spierwit te worden. En hier binnen is het ook nog best wel fris. Dus als je ons af en toe een beetje hoort te klappertanden... dan ligt het aan de enkele beglazing hier... In het, het is even kijken, 3,5 minuut over half negen. Tijd voor de wekelijkse overpijnzing van een van onze columnisten. Lies Visgedijk. Uh, vorig jaar uh, uh, hoorden we iedere maand wat er uit uh, de koker van Kees Moeilijker rolde. En in 2012 is Lies Visgedijk onze vaste maandelijkse columnist... Hoewel de actrice, bekend van Gooise vrouwen, midden in Amsterdam woont... is ze een ras echte natuurfreak. Als dochter van een imker heeft ze een gezonde fascinatie... voor bijen, wespen, hommels en andere insecten. Maar niet alleen beesten weten haar te boeien. Ook een boom biedt genoeg stof tot nadenken. Hier is Lies Visgedijk. Aan broenen voor de toren daar staat een lindenboom. De verdrietige winterreiziger uit het gedicht van Willem Muller, die is zo droevig dat hij ervan droomt om te bungelen aan een dikke lindentak. En de gedachte aan een linde in de zomer maakt hem nog treuriger. Ah, kom op, zeg. Wat is er nou mooier dan het zonlicht door een lindenblad? Wat zeg ik? Door honderdduizenden lindenbladeren. Het mooiste groen, de mooiste schaduw, het mooiste geluid. Overal zoemen de insecten. Een metropool van takken, bladeren en beestjes... Hommels, wespen, bijen, kevers en bovendien een apocalyptische hoeveelheid bladluizen. Het lijkt net de binnenstad van Parijs. De bijen dragen grote vrachtpakketten nectar en stuifmeel. En de bladluizen scheiden de boel onder het suikerwater. Parkeer je witte cabrio dus nooit onder een lindenboom. En de mieren die ruimen de boel graag weer op. Onder de schors worden metrotunnels gegraven door allerhande larven en boktoren. Roofkevers plegen gewapende overvallen. En gelukkig zit onder bijna elk blad een rode meid. We hebben het hier over een eenzame meid met een lange ei. Zo'n zagrijnige Parijse conciërge met zwart geverfd haar... en veel te veel lippenstift en een schort. Als je een lindenblad omdraait, dan zie je haar bijna altijd zitten... in de okselharen van de nerf. Ze heeft niet heel veel vrienden, want iedereen die zich op haar blad begeeft... jaagt ze weg of eet ze op. Een groter dierenrestaurant dan de linden bestaat bijna niet. Overal zit men tevreden aan de Parijse lunch... In de bladeren eten lindemineermot. Erop zitten de luizen, de larven van de galwesp... en een hele zwik vlinders, zoals de mooie lindepijlstaart... het lekkerste wijf van de stad. En als de linde bloeit, dan halen de bijen en hommels... ongans veel stuifmeel en nectar. Maar die eten thuis. De vogels eten de knoppen, zoals de mus en de appelvink. Ook niet misselijk. Al moet ik er dus wel bij zeggen tot mijn schaamte... dat ik nog nooit een appelvink heb gezien... De haas en het wilde zwijn eten de schors. Vinken, boomklevers en dassen eten zijn zaadjes. Reeën en herten eten de twijgen die groeien aan zijn voet. In de catacomben van de stad is het ook al feest, want daar zitten de veldmuizen op de wortels te knagen. Houdt het dan nooit op? Jawel, soms wel. Soms is de linde even helemaal klaar met dat bezoek en dan doen de winkeliers de rolluiken dicht. Alles gaat op slot. In harde, droge tijden dan geurt de bloesem wel. Maar draagt de bloem geen nectar? Bijen en hommels die worden als door een magneet aangetrokken door de zoete geur, maar er valt helemaal niks te halen. Onophoudelijk wordt er gezocht, heel de stad door. Af en toe zijn ze even in de war gebracht door die zoete kledder van de bladluizen, maar uiteindelijk vliegen ze zich allemaal dood. Op een kwade julidag ligt er onder de linden een massa graf van vliegers. En waarom? Ik weet het niet. Nou ja, er zijn natuurlijk slechtere plekken om te eindigen dan onder de groene linden. Zo eentje van een paar honderd jaar oud, in het Limburgse land, bij een oude driesprong, met een kapelker ernaast. Nou, laat die wandelaar het maar niet horen. U hoorde achterin volgens de prachtige kolom van Lies Visgedijk... met daardoorheen de grote bonte specht op onze buitenmicrofoon. En daarna de lindenboom van Frans Schubert... uitgevoerd door Anna Adamnik op piano en Christina Parkay op fluit. Wij gaan het hebben over een bijzonder natuurfenomeen. Iets dat je in het bos kunt tegenkomen, maar alleen als het vriest dat het kraakt haarijs ijs Of uh, ijshaar, zoals sommige mensen zeggen. Misschien heeft u het wel eens gezien. Een verzameling flinterdunne, zijdeachtige ijsdraadjes... die massaal uit stukken hout en takken komen. Een eeuwenoud natuurverschijnsel waarvan we pas sinds kort weten hoe dat nou ontstaat. Herman Stevens inventariseert elke winter in Twente de plekken waar ijshaar voorkomt. Verslaggever Henny Radstaak is met hem op pad op de Salanse Heuvelrug. Een laagje wit over de blaadjes. Ja, het vries nog een paar graden, dus het, het kraakt extra onder je voeten. Is dit een plek waar we... Haar, ijs of ijshaar, wat zeg je nou eigenlijk? Ja, de een zegt haar, ijs. Maar zelf vind ik het woord ijshaar nog wel net zo mooi... Uh, voor, uh, voor dit bijzondere verschijnsel. Ijshaar, houden we het op ijshaar? Ja, je kunt het vooral vinden in het late najaar en in de winter... En dan in uh, vooral vochtige loofbossen. Maar uh, doordat we de laatste week uh, hier en daar uh, rond hebben gevraagd... en mensen hebben gevraagd van, uh, die het verschijnsel hebben gezien, geef het door... Uh, hebben we tot nu toe kunnen constateren dat het op uh, populier en op wilg uh, ook te vinden is. Aha, nieuwe maar... ontwikkeling. Ja, en het bijzondere is hier dat het ook nog een gemengd bos is. Dus hier staan zowel beuken als eiken. En dat maakt het waarschijnlijk ook gunstiger om dit verschijnsel te kunnen vinden. Ja, u heeft het over een verschijnsel, hè? Ja, we hebben het over een verschijnsel in dit geval. Het is uh, eigenlijk het resultaat van een proces wat in het hout uh, plaatsvindt... en wat zichtbaar is in het late najaar en in de winter na nachtvorsten. En uh, het verschijnsel bestaat dan uit hele dunne, lange haren van ijs... Op een tak. En dat is dan te vinden op dunne takken, twijgen of wat dikkere takken. Maar niet op dikke stammen. En dat is dan vooral het kernhout waar het op te vinden is. Dus niet op de schors, maar op het, als de schors eraf is, op het kale kernhout. Daar is het te vinden. Dat ijshaar dat wordt veroorzaakt door een schimmel in het tak, in het hout. Dat zijn schimmeldraden die in het hout aanwezig zijn. En die tasten het hout aan. Bij die aantasting van het hout komen er zowel water als uh, koolzuurgas komt er vrij. En dat verschijnsel dat is dan verder te verklaren... doordat in het hout er een beetje warmte zich ontwikkelt. En bij nachtvorsten blijft het hout dus iets warmer dan de buitenomgeving. Dan komt door die gasvorming ontstaat er een beetje overdruk in het hout... En wordt het, het, het water wat in het hout zit, wordt naar buiten geperst. Via hele kleine poriën in, uh, in het hout. En uh, zo gauw het naar buiten geperst wordt, dan uh, zie je het aan de buitenkant van het hout. Uh, komt dat water in aanraking met de koude buitenlucht en bevriest het meteen. Het zijn minuscuul... Dunne straaltjes waardoor je ja, dat haar krijgt, dat, dat, alsof het lijkt alsof er haar op zit. Die gaatjes in het hout die zijn van 0,01 tot 0,1, dus een tiende millimeter dik. En daar wordt dus het water door naar buiten geperst. En dan krijg je dus onder gunstige omstandigheden dat er zich een klein, heel dun haatje gaat uh, vormen. En dat haartje dat groeit dus aan de onderkant, niet aan de bovenkant, maar aan de onderkant, aan het houtkant, wordt het steeds weer opnieuw water naar buiten geperst. En dan ontstaan daar haren die wel met een, bij gunstige weersomstandigheden, met, met wat, wat, wat vorst, 2, 3 graden, uh, wel wat van half centimeter tot 1 centimeter per uur kunnen aangroeien. Zo. Dus na een, een goede nacht, laten we zeggen goede nacht met een, een nachtvorst, dan kun je zelfs haren vinden van twee, drie, vier tot wel zes en soms wel tien centimeter lang. Maar zo lang heb ik ze zelf nog tot nu toe niet <laughs> gevonden. Maar goed, uh, daar blijft nog iets te wensen over natuurlijk. Hier heb, ik... ja, wit. Hier, hier heb ik een stuk. Hier is het op te vinden. Kijk, Kijk, kijk, kijk, kijk, kijk. Ja ja. ja, ja, ja. Hele mooie, fijne haren. Echt? Die uh, uit de hout dun. komen. En heel dun zijn. Van, uh, nou ja, net zo dun als mijn eigen haar zo uh, <laughs> ongeveer. En uh, die staan dus massaal bij elkaar. Uh, al die haren op het hout. Het is een prachtig gezicht. Ja. Hoeveel van die haartjes zitten er nou op dit kleine stukje? Nou, ik denk dat er op één vierkante centimeter misschien wel... Nou ja, dan praat je over duizenden haren die op één... Ongelooflijk dit. Ja. Ik ga er even een foto van maken, meneer Stevens. Zo mooi. En het mooie is, als je dan heel dichtbij kijkt... dan zie je die afzonderlijke haartjes zitten. Dat ja. is zo schitterend gezicht. Ja, die gezicht, zijn he? hier goed, goed zichtbaar. Misschien zijn er wel mensen, meneer Stevens, die dit nu horen... en die denken van, verrek, dat heb ik ooit wel eens gezien. Maar nooit geweten wat het was. Dat zou best kunnen. Want uh, ja, weet maar eens dat het met schimmels te maken heeft. Ja, ja, ja. Dat weten we sinds? 1985, ja. zo. En daarna, 2003 en, en vooral 2008... is daar uh, nauwkeuriger onderzoek naar gedaan... hoe dat nu precies in elkaar zit. Elke winter kun je dit wel tegenkomen, of zijn de nee, dit winters... Kun je, uh... Uh, dit kun je. Uh, nou, je moet wel een, een vochtig najaar hebben natuurlijk. De omstandigheden dat zich dat ontwikkelt moeten natuurlijk gunstig zijn. Want het hout moet vochtig zijn. Ja. Najaar 2011 is er behoorlijk wat water gevallen en dat is natuurlijk wel gunstig voor de verdere ontwikkeling uh, als er dan nachtvast optreden, dat het dan het verschijnsel vaker en meer voorkomt als wanneer het een heel droog najaar is. Dan heb je een goed ijshaarjaar. Dan heb je dus een, zo zou je het kunnen noemen, een goed ijshaar. Ja. De laatste weken heb ik al behoorlijk veel bossen afgesjouwd, om het zo maar te noemen, op zoek naar het ijshaar. Als het begint te vriezen, dan begint het bij heel veel mensen te kriebelen. Maar dat is bij u vanwege het ijshaar? Ja, ja. zodra het s morgens uh, wat, na wat nachtvorst, uh, dan zocht ik weer een paar bossen op... om eens te kijken of daar ijshaar te vinden was. In Twente? Maar u wilt natuurlijk vanuit heel Nederland waarnemingen ontvangen. Ja, dat zou natuurlijk heel leuk zijn om te weten van uh, is het nu een verschijnsel wat in Oost-Nederland veel meer voorkomt als in andere delen of, uh, of, of net andersom. Dus het zou mooi uh, en een aanvulling uh, zijn op de gegevens die we al hebben. Uh, dat mensen als ze foto's hebben gemaakt ook weten van op welke houtsoort het uh, gevonden is en ook welke locatie doorgeven via de website van Vroege Vogels. En dan komt het bij u terecht. Dat is een heel goed idee. En uh, is met foto's uh, natuurlijk. Ik zou zeggen bij deze, een oproep aan iedereen. Maak er gebruik van. Uh, kijk eventueel oud fotomateriaal. Waar u denkt van, uh, da, ik heb het een keer gezien. Ik heb er een foto van gemaakt. Dat kunt u ook opsturen. Via de website. Een goed idee. En uh, ik ben benieuwd wat er uh, van reacties komen. Dan weet u wat, we maken er meteen een prijsvraag van. Wie de, wie de mooiste ijshaarfoto uh, op de website kan zetten, die, uh, die krijgt een leuk prijsje. Nou, uh, lijkt mij een goed idee. Dat doen we. Snel naar buiten vandaag. Ja, en proberen het te vinden. Alle ijshaarfoto's dus, of uh, haarijsfoto's, welkom op vroegevogels.vara.nl. Met speciaal voor Herman Stevens informatie over de plek en het soort hout waarop u dat ijshaar of haar ijs heeft gefotografeerd. Uh, wie het mooiste, de mooiste foto weet te maken, krijgt het Vroege vogels verrassingspakket. Right. The Wand of Youth Suite uh, van de Engelse componist Sir Edward Elger was dit Moths and Butterflies een uitvoering door de New Zealand Symphony Orchestra oh. <hums> Spannende tune is het Vroegevogels Nieuwsoverzicht? Ja, voor mensen die al uh, 33 jaar naar Vroege vogels luisteren... en dat zijn er heel wat, is deze ochtend een beetje schrikken. We gooien de uitzending een beetje om, want na negenen... Uh, hoort u een uur lang de wereldpremiere van de Nederlandse Natuurgeluiden Top 40. En daarom hebben we na negenen geen tijd voor ons nieuwsblok. En daarom hoort u dat gewoon nu. Dit is het Vroegevogels Nieuwsoverzicht. Om in de toekomst bosbranden in Australië te voorkomen... moeten down-under olifanten worden ingezet... Dat opmerkelijke plan beschrijft ecoloog David Bowman van de Universiteit van Tasmanië in het wetenschappelijk tijdschrift Nature. De onderzoeker wil dat de dieren zich vooral te goed gaan doen aan het zeer brandbare savannegras. De olifant als grote, ja, zeer grote grazer dus. Savannegras werkt als een brandversneller bij vuur. Het werd ooit ingevoerd als weidegras, maar verspreidt zich nu als een plaag. Al dus bomen. Andere pogingen om het gras in te dammen zijn tot nu toe mislukt. Uh, als, als ze nou met die olifanten maar niet, niet net iets krijgen als met die konijnen met... ooit. Dan ja. krijg je een Of met die kentoten, uh, met die, uh, die suikerrietpadden. Uh, oh oh ja, ja, ja, ook in... Het ja. is ook een plaag nou, geworden het, in Australië. in ieder geval een aardige verhuizing... want de olifanten leven op dit moment alleen maar in Afrika en Azië. Goed nieuws. Meer dan twee derde van de Europeanen is voor een verbod op gratis plastic tasjes. Dat blijkt uit een enquête van de Europese Commissie. Genoeg belangstelling dus... Nu nog de praktijk. Ik word er ook helemaal gek van in die winkel. Moet doet tasje erbij? Deze er omheen doen. <laughs> Amsterdam heeft de handschoen opgepakt en wil ook af van die gratis plastic tasjes. Milieuwethouder Maarten van Poelgeest. Ik heb mij laten vertellen dat in elk huishouden er per jaar 500 tasjes gebruikt worden. Dus dat betekent dat in een stad als Amsterdam er 180 miljoen tassen rondgaan. En dat is natuurlijk een waanzinnig aantal. En wat gaan we eraan aan doen? Nou, ik geloof dat al uh, supermarkten er uh, wat meer aan doen... door dat minder makkelijk uit te reiken. Uh, maar ik denk dat dat misschien nog wel beter kan. En wat ik eigenlijk in eerste instantie wilde doen... was met in die supermarkten, maar ook met die brancheclub uh, praten over... Uh, ja, hoe denken jullie dat nou aan te pakken? En uh, kunnen we niet gewoon al die tassen uit die winkels weghalen? Uh, zodat mensen bij de kassa ook niet meer zo'n tasje kunnen krijgen. Dus eigenlijk... Uh is aan jou de taak om het goede voorbeeld te geven nu, om zelf uh, nooit meer een plastic tasje uit een supermarkt nou, te nemen. Ik ga niet beloven dat het nooit meer zal gebeuren, maar het moet wel veel minder. Klein gerut. Ik zei, ik probeer het altijd wel, het eigen tas meenemen. Dat was heel braaf klonk dat, en dat is niet goed. voor de uitzending bedoeld. Het is ongeveer 7 millimeter groot en nieuw in Friesland. Het is de Kaalkop. Kruiper, een soort loopkever. Onderzoekers van insectenclub IJs ontdekten een exemplaar... in het natuurreservaat Schopendobbe in zuidoost Friesland. De kaalkopkruiper komt voornamelijk voor in het midden- en zuidoosten van Europa. In Nederland wordt de kever regelmatig gezien in Zuid-Limburg... op de warme kalkhellingen. Wat de oorzaak is van de noordelijke opmars van de kruiper is niet duidelijk. De onderzoekers vermoeden dat klimaatverandering een rol speelt. Een actie... Elk voorjaar is het weer raak in Friesland. Mensen die staan te popelen om dat eerste kievitseitje te rapen. En tegenstanders die proberen via de Raad van State... een eind te maken aan deze barbaarse traditie. Tot nu toe geeft de provincie elk jaar opnieuw een ontheffing, zei je, dat er maximaal zo'n 7000 eitjes geraapt mogen worden. Maar ja, wie controleert dat aantal? Dat moet anders, vindt Annemarie van Gelder van de Partij voor de Dieren, afdeling Friesland. Onder het motto, voor ieder ei een stem, startte zij een petitie om aan het rapen van eieren een eind te maken. Zou het helpen, vroegen we haar. Ja, of het gaat helpen, dat kan ik natuurlijk niet uh, zeker weten. Maar onder het motto Frappe toujours proberen wij toch ieder jaar weer de provincie op andere gedachten te brengen. Misschien valt het muntje een keer, want het kan gewoon echt niet langer zo. Als we op alle fronten proberen uh, die dieren te behouden. En intussen het wel goedkeuren dat we hier in Friesland, alleen in Friesland, een aantal mensen zoveel eitjes mag rapen. Terwijl de vogel al zo kwetsbaar is. Ja, waar zijn we dan mee bezig? Maar ja, het ligt ontzettend gevoelig, hè, Friesland? Ja, het ligt heel gevoelig en uh, dat zal ook wel zo blijven. Maar je merkt toch wel dat steeds meer vriezen gaan inzien dat het zo echt niet langer kan. Maar hoeveel handtekeningen heb je nu? Nou, ik keek net en het zijn er uh, 825 en het gaat gestaakt door. Mensen die uh, de petitie ook willen ondertekenen kunnen terecht op de site van de Partij voor de Dieren. En dan tref je hem al meteen op uh, de beginpagina. Stop het rapen van kielitseieren. Nog nog deze maand gaan de handtekeningen naar gedeputeerde Johannes Kramer. Uh, wij gaan volgens mij iets vertellen over de ijsvogel. Ja, Kijk, ja of de ijsvogel. Komt. We hadden een geluid. Ja, oh, Daar heb je hem. Ja, de ijsvogel. Nou, die is niet blij met de vorst van de afgelopen week. Nu de meeste sloten en vaarten zijn dichtgevroren... kunnen ze niet meer bij hun voedsel komen. Daarom doet Jelle Harder van de Vogelwerkgroep het gooi... bij ons de volgende oproep. Hak een wak. Wat wij dus eh, propageren is dat mensen in hun omgeving rondkijken of ze een wak zien, wat dan laten we zeggen geschikt zou zijn voor een ijsvogel, om toch nog vis in te vangen. En als het wakker niet is, om dan eventueel zelf een wak te maken. En gewoon heel klein, 1 tot 2 vierkante meter, dat is al groot genoeg. En als je wat gaat maken of wat open wil houden, probeer dan een wakt te maken uh, bij een struik of bij een boom. Want uh, dat geeft wat beschutting, daardoor vriest zo'n wakt minder snel dicht. Maar ook vanaf die takken uh, kan zo'n vogel heel makkelijk de zaak in de gaten houden uh, wat er in dat water beweegt en naar beneden duiken om een vis te vangen. En ja, dan vervolgens uh, probeer iedere dag daar even langs te gaan. En sommige mensen die gaan zelfs morgens een keer kijken en smiddags een keer kijken, en, uh, zodat je het uh, goed kan openhouden. energie. Twente wil een beetje dimmen. De brand s'nachts te veel licht, vindt de gemeente. En dat is onnodig, hinderlijk en het kost bovendien energie en dus geld. Aan de inwoners van Twente is gevraagd mee te denken over het weghalen van overbodige lichtmasten. Het gaat dan ook om verlichting op sportvelden en bedrijfsterreinen, maar ook bijvoorbeeld langs de weg. Al eerder namen de gemeenten Venendaal en Laarbeek een dergelijk initiatief. Einde van het Vroege Vogels nieuwsoverzicht. We zijn zo terug na negen uur. Tot zo. Boeken. Iedereen is onzeker over wat het boek nou eigenlijk betekent. Van papier om in te bladeren. Maar hoe lang nog? We weten één ding zeker. En dat is dat over vijf jaar, tien jaar de boekenwereld... totaal anders eruit zal zien. Volgens schrijver en radiomaker Jeroen van Bergijk in zijn zoektocht naar de opkomst van het e-boek...